...met het NOS-journaal. Oekraïne zegt Russische geheimagenten te hebben gedood... ...die werden verdacht van de liquidatie van een hooggeplaatst lid... ...van de Oekraïense geheime dienst afgelopen week in Kiev. De Russen werden opgespoord in de regio Kiev... ...en ze werden gedood toen ze zich verzetten tegen hun arrestatie. Donderdag werd de Oekraïense kolonel van de geheime dienst... ...op klaarlichte dag doodgeschoten op een parkeerplaats in de Oekraïense hoofdstad.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 Dagen later veroorzaakte het water ook in Limburg veel schade. De regenval trok ook naar Duitsland en leidde daar tot meer dan 100 doden en ook veel schade. In een natuurgebied in het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 12.000 mensen bij elkaar voor een illegaal feest. De politie grijpt niet in, maar heeft wel versterking opgeroepen. De hoofdwegen naar de rave zijn afgesloten, onder meer vanwege brandgevaar in het droge gebied. De autoriteiten van het departement Lozère hebben aan de feestgangers gevraagd om het gebied te verlaten. Regisseur Rudolf van den Berg is overleden. Dat meldt zijn familie aan het A.M.P. Van den Berg regisseerde films als Zuuskind, Tirza, De Avonden en Op zoek naar Eileen. Hij was een van de succesvolste Nederlandse regisseurs. Voor zijn debuutfilm Bastille uit 1984 kreeg hij meteen de gouden kalf. In totaal won hij er drie voor beste regie en één voor beste documentaire. Rudolf van den Berg was 76 jaar. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon in het noordoosten valt er af en toe een bui. Het is 19 tot 23 graden. Morgen begint de dag mistig in het oosten en noorden. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 28 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Let's go! As we explore.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 Bye. Zapping my vows, let's not trash What happened in the spring of 84? Little Joyce's appearance rocked the world Along with all the teary eyes You know there's gonna come a you